Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaan Daniel Ellsberg is overleden. Hij was de klokkenluider die de zogenoemde Pentagon Papers naar buiten bracht in 1971. Dat waren duizenden geheime documenten over de oorlog in Vietnam. Ellsberg maakte kopieën van de 7000 pagina's. Uit de Pentagon Papers bleek dat meerdere Amerikaanse presidenten hadden gelogen over de oorlog. Zo verzwegen ze dat de Vietnamoorlog niet te winnen was. Ellsberg werkte onder meer als militair analist voor het Pentagon. Daniel Ellsberg was 92 jaar. Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis werden minderheden structureel gediscrimineerd en grondrechten van mensen geschonden. Ook werd de veiligheid van mensen in hechtenis genegeerd. Dat is het vernietigende oordeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het handelen van het korps ruim drie jaar na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Er komt in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen in het politiekorps. De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg is overleden. De Amerikaan Donald Triplett was 89 jaar. Toen hij vijf was werd hij voor het eerst onderzocht door een kinderpsychiater. Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett... publiceerde die in 1943 een onderzoek waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Triplett was daarin de eerste casus. Het onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad bij het bestuderen van autisme. In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glimt het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De fonds werd gedaan in een oud graf bij de stad Neurtlingen. Mogelijk was het zwaard een grafgift dan het weer. Het is op veel plekken helder. In het noorden kan het vanochtend mistig zijn. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Later in het binnenland ook stapelwolken bij 25 tot 29 graden. Dit was het NMR Journal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWD verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon CZ. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht, En. Te dame y no te deja quieta tan fino ya puede parar eso que al bailar de gal bailando controlado la cadera y ese fuego que quema por dentro y lento te en con la mano arriba Antwoord 106.9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 I'm a man of Het van zon, zee, Zandvoort en Zandvries. Letter z van Zon Zee Zandvoort en Zombrits. Chan Chan, en el mar zendt hij aan de arena. como zacht, u el jibbe, a Chan Chan -le. I'm out. We'll be right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 night i dreamt of something